Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. PvdA-leider Samsom vindt dat zorgverzekeraars onmogelijke eisen stellen aan de thuiszorg... waardoor medewerkers nauwelijks aan werken toekomen. Ze zijn alleen maar bezig met de administratie, stelt Samsom. Zorgverzekeraars Nederland is het niet eens met de kritiek. Volgens voorzitter Rauwvoet proberen de verzekeraars de veranderingen zo goed mogelijk in te voeren. Hij wijst erop dat de hervorming met steun van de PvdA door het parlement is gekomen. Vastgoedondernemers zetten bewoners van serviceflats en erfgenamen onder druk om hun appartement ver onder de marktprijs te verkopen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Binnenlandse Zaken. Veel van deze flats, die vaak op een toplocatie staan, kampen met achterstallig onderhoud en leegstand. De projectontwikkelaars willen door middel van renovatie, verbouwing of nieuwbouw winst maken. De fusie van UPC en Ziggo heeft tot veel klachten geleid, zegt de Consumentenbond. Het gaat voornamelijk om slechte ontvangst en verdwenen zenders. Ook werkt de klantenservice niet naar behoren. De Consumentenbond wil dat Ziggo zich aan zijn belofte houdt om alle problemen op te lossen. In Oeganda is een oud-gevangene van de Amerikaanse terreurgevangenis Guantanamo B opgepakt. Hij is aangehouden na de moord op een aanklager die misdaden van terreurbeweging Al-Shabaab onderzocht. Ze onderzocht een bomaanslag op een café in 2010. En Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op. Kroatië moet het volgende thuisduel in de EK-kwalificatiereeks... thuis tegen Italië, zonder publiek spelen. De UEFA legt de straf op vanwege racistische uitlatingen van de fans... in het duel met Noorwegen op 28 maart. Ook gooiden de supporters voorwerpen op het veld. De Kroatische Voetbalbond kreeg daarnaast een boete van 50.000 euro eerst nog wat nevel of mist. Daarna trekken vooral over het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden... met kans op een beetje regen. De rest van het land flinke periode met zon. Het wordt daar 16 tot 18 graden. Waar het bewolkt is, wordt het niet warmer dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 100 dagen, is dat die jubileum? Ja, is precies 109 dagen. Oh, 109 dagen, goed. En dan sluiten wij af met Dirk... die de middenorde heeft gekregen... als hoofdredacteur van Focus. Ja, Dirk, uh, mocht je dit uh, horen... we hebben geprobeerd je te bellen... we zitten in de studio aan de Tolweg. Kijk kijken nog even naar Jonas. Hebben we nog de een beetje kom, muziek, ja. Jonas?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 Want ik weet het niet. Ik ben geen expert in de brandweer. Dus ik, wat hier ook staat, weet ik ook niet of dat juist is. Daar ga ik vanuit dat dat komt uit het rapport. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van uh, als VVD, laten we eens vragen gaan stellen aan het college. Want zijn de conclusies die worden getrokken voor Bloemenaan nou gelden die ook voor wordt? En als die voor wordt gelden, wat gaan we daaraan doen? Ja, um, nou hebben wij niet al te veel uh, uh, rieten panden behalve in, uh, in Bentveld. Bentveld. Dus daar zijn er genoeg ja. van.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 Nou oh ja, er wordt natuurlijk heel veel eh, VRK dingen besproken in, eh, over in bijvoorbeeld de ladderwagen waar het nu een beetje rustig over is. Blijft die trouwens? Ja, die blijft. Ja, die blijft. Ja, die, die, dat, dat uitsluister is Nou wel. Ja, dat, dat is eh, zowel in Schalkwijk als in Zandvoort een, een, een behoorlijk eh, hangijzer geweest. Ja. Ja. Met flats en met niet-vluchtwegen en wel-vluchtwegen. In Schalkwijk was het redelijk snel besloten, twee jaar geleden geloof ik. Ja.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 Ja. dat hij dan moet besluiten om het gecontroleerd te laten uitbranden. En dat ja, ja. die man zijn verantwoording. En hij heeft daarvoor gestudeerd en hij is denk ik de expert. Het ja. ka de kar van Arlan Berg, hoe jammer dat ja. ook is. Ja. Voor de veiligheid hebben ze dat gedaan. Dus je kan daar niet meer over, uh, over discussiëren. Je kan er een oordeel over hebben. Zo, waarom doe je dat nou? Nou, daarom doe ik dat. is dus met de standtent ook gebeurd toen. Hè? Met, ja, uh, precies, maar het is met met meer van oud, natuurlijk he? van, als dat op dat moment gebeurt... dan kan ik me dat voorstellen dat ja. je die keuze neemt. Maar ja. het is eigenlijk nu aan de voorkant...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 Ik over het wel de, de, de, het de, de, de, de <laughs> vragen. De nou, antwoord uh, gaan wij uh, ja, met antwoord. vertrouwen ja, tegemoet zien. Ja, ja. ja. Jonas, doe maar weer een leuk muziekje. Kan we doen. over de schriftelijke vragen. Nou, er zijn van de VVD vragen gesteld. Er zijn van Sociaal Zandvoort vragen gesteld. Mag ik even wat vragen over de procedure? Ja. Deze vraag heb je ingediend. Ja. Wanneer krijg je daar antwoord op? Krijg je daar in de raad antwoord op? Of krijg je daar per post antwoord op? Dan krijg je schriftelijk ook. Ja, per post. Oké, en daarna... Je is er via de e-mail dan, tegenwoordig. Oké, en daarna besluit je wat je ermee gaat doen. Ja, afhankelijk van het antwoord...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 En uh, daar gaan we het ook maar zo over hebben. En er is een uh, debat geweest. En daar begon de VVD niet over de herten. Maar over de participatie daarvan. Vond je dat echt uh, minimaal? Ja. Want uh, men moet een besluit nemen, een veiligheidsbesluit. En uh, uh, het verweer was eigenlijk dat je je niet uh, overal mee kan bezighouden... als er een veiligheidsbesluit genomen moet worden.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 met die wet. Dat moet nog gaan gebeuren. Maar er waren ja, toch drie... Uh, drie locaties aangewezen? Ja, ja, klopt. Maar die zijn nog niet vastgelegd... bij wet. Um, als je kijkt naar... het, het kabinet heeft als... Um, idee, vijf gebieden op zee. Ja. Twee bij ja. Borselen. Ja. Dus dat is echt helemaal ja. in het zuiden. Eén heel groot gebied van 1400 <tie> megawatt... voor de Zuid-Hollandse kust. Nou, daar valt Zandvoort onder. Dat is de kust van Scheveningen... Uh, tot en met Bloemendaal. En een park van 700 megawatt...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 windmolens, die zijn geen 170 meter hoog? Nee, nee. klopt. Die zijn, dat, zijn is een, lager, hè? dat zijn uh, 3 megawatt molens. Ja, ik ben er, ondertussen zit ik er helemaal in. Ik <laughs> ja. kan wel een elektrisch bedrijf beginnen En die zijn zeg maar uh, 137 meter hoog. Ja. En, en deze dat is dat, worden groter? Die worden hoger, ja. Dat zou kunnen. Het, het is nog niet ja. bepaald wat, ja? wat voor windmolens er komen. Okay. Als je oh. een windmolen van 3 megawatt hebt... Ja, dit is een beetje technisch hoor. Dus, maar als je, je weet ook gewoon, als je 1400 hm. megawatt moet plaatsen in dat gebied. en je hebt molens van 3 megawatt. dan komen er 466 molens. Gewoon een, een, een rekensom. Echt, rekensom. Ja. echt een rekensom. Die molens zijn zeg maar ongeveer. en dan moet ik het. er niet op vast, zo vast van 117, 10, 120 meter hoog. Ja. Dus de afstand waar ze bij komen te staan. staan ze iets dichter op elkaar. Want hm. die, die hebben minder ruimte zeg maar, nodig tussen ja. de molens.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 Ze worden zichtbaarder. Ja, ja klopt. Nou ja, ja. Goed vertaald. Ja, ja nee, maar dus bij, dat bij helder, is wel zo. Bij helder weer. Ja. Nou, het dus, is niet alleen helder weer, nee, hoor, ook, want ook, daar ja. verbaasden mensen zich wel eens over. En ik zeg altijd, je hebt een heel simpel voorbeeld. Ga op de boulevard staan bij de rotonde. Kijk naar de hoogovens, ja. En daar zie je in het duin, daar staan drie of vier windmolens. Dat is een afstand van elf kilometer, want dat hebben we op een gegeven moment uitgemeten. Vanaf dat punt. En hoe hoog zijn die?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 Voor, muidenver. voor nog meer afstand. Ja. Nog meer afstand. En de visualisatie waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat het Rijk die niet uh, laat zien. Ja. Die uh, visualisatie wordt nu gemaakt. Op dit moment dat we praten door in opdracht van de kustgemeente. We zijn zeer benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Wel bedankt. Graag gedaan. Dank je wel.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 Ja, Hoe heet ja, zo het ongeveer. nu? Hoe heet het nu? Het heet nu clubstijl. Clubstijl. Club het heet Het heeft de, de, de afgelopen twee jaar, uh, wat heeft het gegeten? Exposure. Club exposure. En waarom Club verandert solo. het dan steeds? Steeds een nieuw eigenaar. Ah, oh, steeds je een nieuwe eigenaar. Dan, ja, nou, moet nou, u dan steeds met nieuwe eigenaars uh, om de tafel? Of, of uh, gebeurt dat voor jullie door uh, iemand anders? Moet u dat zelf regelen? Nou, we regelen het zelf. Momenteel zit er niet echt een eigenaar in, alleen maar investeerders. Nou, de investeerder is een beetje het eigenaar over het pand. Okay. En die heeft dan weer uh, mannetjes onder zich staan. En die zijn dan de huisbaas, om het zo te zeggen, ervan En die regelen bijvoorbeeld dat er feestjes zijn in zo de club. Maar wij hebben meer contact nu met de investeerders. Maar de club? Is de club niet is open nee. als club of nee, gaat die alleen die, open als feestentent? Nee, momenteel alleen een je zeugdhonk. Er okay. zijn nog steeds geen vergunningen nee, De vergunningen zijn nog niet Oh, om. nog steeds niet. Oké. Okay. Oh, ja, daar is het probleem mee begonnen. Oh. Jullie konden niet verder omdat uh, de vergunning niet helder was voor de... Nou. Nieuwe uitbaten. Nee, wat, uh, en jullie uh, hebben heb heb er toch wat aan gedaan. En jullie mogen nu wel gewoon gebruik maken van het. Uh, ja, we hebben ongeveer een anderhalve maand stilgezeten. Soms gunningen. Ja. En volgens mij de afgelopen twee maanden zitten we nu wel in. Anderhalve, nou, twee maanden. Twee nee, en en een een half maand. Dat maand het en dat gaat goed, uh, Jonas. Ja, begin ja? februari. Ah, oh, na half januari, begin februari gingen we er weer in. De tijd dat er niets was. Merk je dat aan de jeugd, die om jullie heen lopen? Hmm. Nou, voor mij valt het wel mee, voor hem ook dan. Maar um, je, ziet, je merkt het wel in het dorp. Op de maandag, ja? woensdag dat het uh, is veel de drukker de in het ja. dorp. Uh, mensen vervelen zich. Je ziet ze alleen maar rondlopen, fietsen of hier is zich aan Ja, normaal zit ze gewoon binnen en dan zijn ze daar dingen aan doen. Wat doen jullie daar allemaal dan, uh, Jonas? Nou, ja, je kan er zoveel ja. doen. Je kan er, wat kan je er allemaal doen? Ja, gewoon muziek Jeziek draaien. Ja, we hebben, ja de set is gestolen, om het even zo te zeggen. Ja, donderdag. Ik heb Maar uh, ja, we, we hebben nu dan een tennistafel. Ja. Een uh, pooltafel, Een voetbaltafel. Ja. En eh, af en toe zetten we in, uh, scherm, uh, dat een groot scherm aan en gaan we met z'n allen film kijken. Ligt eraan wat je doet, waar we zin in hebben, of ons felie, ja, of nee. En is er dan ook iemand aanwezig, als soort leiding? Ja, uh, dat zijn wij heel toevallig. Jullie en... zijn leiding, want uh, Donnie zit, is, heeft ook, is ook aangeschoven. Donnie, ja. ik moet even je achternaam... Lius... Lius. Lius. Ja, ja. Ja, bijna in de buurt. Houd maar bij, houd maar bij Donnie. Ja. Ja, bij ja, eigenlijk uh, uh, doen jullie een beetje de coördinatie en, en het regelen. Ja. Wat is het exact... Wat is ongeveer de doelgroep in leeftijd? De doelgroep, ja. Dat is gewoon van 12 tot 18 jaar. nog, ja. nog steeds. Maar er zijn ook hmm. meer ouderen dan 18. Maar die. De, ja, die waren eerst 17 en die trappen ze niet zo 1, 2, Je weg, weet je. Je bent 18 of je bent 19, ja, je mag hier niet meer komen. Dat zou niet snel mensen, mensen gaan dus uh, uh, kijken om en die zien een heleboel jongelui en en zeggen nou, ik pas hier niet meer, ik ga weg. Ja, dat heb je ook wel eens. Die ja. denken dan hier heb ik niks aan, uh, dit is alleen maar saai, dus dat hebben we moek hier. Nou, oké, okay, maar dat, uh, dat is dus geen, je uh, eigen, uh, eigen invulling. Als jij je daar uh, prima vermaakt in het jeugdronk, dan blijf je hangen tot je 19. Ja, nou, wij zijn er dan meestal maandag. En heel soms woensdag, maandag gewoon sowieso begeleiding. En woensdag, ja, wat doen we daar eigenlijk een beetje in de bar en niks doen. Mm -hmm. En wat mogen jullie die schenken? Mogen jullie Nee, we schenken, we schenken ja, uh, en uh, sapjes Sapjes zo. Ja, nou, we hebben gewoon limonade en cola, als je dat wil weet okay. je wel van. Maar gewoon niks met alcoholdranken uh, ofzo. zo. ja.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 de Deze was een aardig hoog, dat kan ik je wel vertellen. Heb je ook eens gekeken waar die jonge vandaan komen? Zijn het centrum jonge zijn het noord jonge zijn het noord? Ja, er wonen natuurlijk heel veel jongeren in noord. In De populatie van wordt in noord is natuurlijk het sterkst.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 Kijk, je moet ook beschikbaar zijn. En ja. Zoals Floortje en Rens, dat zijn jongerenwerkers. En die hebben ook maar contact voor zoveel uur in de week. Ja. Dus die kunnen ook niet vijf dagen in de week daar aan gestaan. Maar, maar ik, denk ook niet, ik denk ook niet dat het uh, voor Floor en, en Rens uh, te doen is. Want zij zijn jeugdwerkers. En dat palet is natuurlijk groter als het bestieren van de jeugdhong. Ja, want dus daarom uh, uh, is het goed dat ja. jullie dat doen ja. en opgepikt hebben. Want... Er moeten vrijwilligers boven uh, dit soort dingen staan. Ja, ja absoluut. Ja, nou, ze hebben dan bijvoorbeeld ook nog een chill-out dus op de dinsdag. Maar dat is dan weer voor kinderen tot... Dat zijn de jongere kinderen, Van 6 ja. tot 12. Ja. En dat, is, ja, dat is bij dat... Pluspunt, hè? Nee, dat is in de Duinroos. Oh. De oh okay. In de school. In die drie scholen. Ja, ja, ja. Daar uh, zit dat nu. Maar kijk, dat is dan weer een aandacht voor andere jongengroepen. En daar zijn ze ook dingen aan het doen. Uh, <coughs> daar knutselen ze voor Tienenkamp of zo. Voor ja. uh, dingen in de Pluspunt. Uh -huh. Maar dat is ook anders. Ja. Dat is een soort, ja... Ik zie het als een opvang.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 En anders gewoon even bellen of langsgaan bij pluspunten. Dan kun je ook heel veel informatie vinden. En anders gewoon de 22 langs langskomen en even binnenkomen kijken. Ja, precies. Nou, leuk. En dan wandel je eruit en dan kan je uh, reanimeren. Ik vind, het, uh, ik vind het goed dat jullie uh, dingen, een soort thema dingen doen. Want Lekker. alleen maar te gaan zitten en een uh, luisteren is ook hartstikke leuk. Maar ja, ik denk Die dat je de je je jeugd kan boeien door uh, DJ-workshops, ja, filmpje absoluut, kijken. Ja. Dat soort dingen. Goed, uh, wij wensen jullie heel veel plezier met het jachthonk. Mochten wat te melden zijn, dan horen wij dat graag. Ja, dankjewel. Nou, is goed. Bedankt. Euro dollars, all the way from Washington to Tokyo. Well, I see. Good night. Every time it registers